Ja luisteraartjes, ja, dat was het dan hè, dat was uh, uh, onze Rock 666 uh, programma en uh, we begonnen dus uh, om 8 uur, dus uh, ja het ging even fout in het begin, maar we zijn al wat later begonnen. Wil je de hele mix horen, dan moet je morgen even kijken op Facebook, dan kan je de hele mix beluisteren, maar dan moet je naar de Aloha pagina gaan van Aloha Radio. Dus op de aparte aloha pagina ...en uh, ja, die kun je dus vinden op mijn Facebook... ...en uh, mensen die uh, lid zijn van mijn Facebook, die vrienden zijn... Die, uh, ...die weten wel waar dat zit. Maar dat ga ik pas morgen doen. Nu uh, luister je naar een uh, live-uitzending. Wat ik daarnet heb uitgezonden, heb ik een uur voor de live-uitzending uh, dus opgenomen... ...dus net vijf minuten voordat ik ging beginnen was ik net klaar, dus het is uh, redelijk, uh, nou ja, redelijk uh, live zullen we maar zeggen, en uh, dat, uh, dat uh, gebeurt niet vaak dat ik vlak voor de uitzending nog even snel iets in elkaar knutsel om dat live in de uitzending te gooien, Rock 666, uh, de duivelse, uh, duivelsprogramma, He. nou ja, hoe je het ook noemen wil. Uh, ja, uh, net uh, zat iemand uh, die vond dat er te weinig metalmuziek werd gedraaid. Maar ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk ook andere, uh, een beetje houseachtige muziek zoals je zojuist hoorde. Ook uh, met uh, Halloween uh, invloeden en zo. Dus ja, er zijn natuurlijk ook luisteraars die van andere soorten muziek houden. We zijn uh, zeer variabel. En uh, ander keer gaan we gewoon eens een keer een uurtje... Alleen maar uh, rockmuziek draaien. Maar dat komt de volgende keer zo, ja. Dus we moeten natuurlijk met iedereen rekening houden, hè. Dus uh, goed. Oké. Okay, uh, ja, ik zie dat Jacco wat schrijft in de chat van Skype. Eens even kijken, hoor. Uh, dit bericht is verwijderd. Hm? Oh. Oké. Okay. Nou ja, ik ga eens even kijken uh, wie we nou weer aan de lijn krijgen. Heelies, wie zullen we een mystery guest of zo? <laughs> het is nu 8 uh, minuten over negen. En je luistert naar Lowa Radio en het is vrijdagavond 31 oktober en het is vandaag Halloween. Ah, kijk eens, wie zullen we daar hebben? Oeh. oh jee, wat is dit? Oh, oh, oh. dat klinkt niet goed. <laughs> Oh, het licht gaat ook al ineens uit hier. Shit. Hé. Hey. En dan gaat hij weer knipperen en... Oh jee, dat is niet goed, hoor. En, en dat is niet goed. En uh... Oei, oei, oei. En dan gaat het licht ineens weer aan. Oh. Raar, misschien een storing, maar ja. Uh, ja, ja. Ik hoop niet dat dat door de muziek komt die ik daar straks gedraaid heb, want... Uh... Ik ben toch wel een klein beetje... Ja, gaat het licht alweer uit. Wat is dit? Oh, ik zit hier in pikken donker. Uh -huh. En ik hoor allemaal enige geluiden. Niet alleen via de radio, maar ook onder mijn stoel hoor ik uh, gekriebel. En, en, en, en, en, en, en, en ik zie... Uh, uh, ik zie... Uh, ja, ik heb toch echt, echt niks gedronken, hoor. Over koffie. Maar... Uh, en ik ben pas net al mijn eerste biertje bezig vanavond. Ik heb nog maar drie slokken genomen. Dat kan er nooit aan liggen natuurlijk. Ja. Ben, is er iemand? Is er iemand? Misschien een overledene of zo? Och, jee. Het gaat licht aan en uit, aan en uit. Het lijkt wel een disco hier, het licht knippert. Oh jezus. Oh ja, had ik nou maar die mix maar niet gedraaid en heb ik de duivel aangeroepen. Shit, dat was net niet de bedoeling. En ik heb gisteren nog aangekondigd dat dat maar een grapje was. Oh jee. En, en ik zie de deur gek bewegen. Oh jee, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt hier, hier allemaal? En, en, en, en, en ineens begint de radio te spelen. Oh, even uitdoen. Oh, gaat uh, hij alweer aan. Wat, wat, wat, wat, in, oh, oh, oh jezus. Oh, uh oh. Oh jee. Oh, gaat, ah, dan gaat het licht weer uit. Oh shit. Het is ineens stil. Oef, even mijn arm knijpen of ik niet droom. Auw. Nee, nee, ik droom toch echt niet hoor het is toch, toch. Uh, loopt er iemand een geintje uit te halen, en ik ben niet helemaal alleen. Er is niemand. Ja. En ineens is het doodstil. Ik zal het geluid even wat harder doen. Misschien hoor ik wel in de verte wat. Oh jee. Ik zie de, de, de, de laden open en dicht gaan. Huh? Wat, wat, wat gebeurt er hier allemaal? Oh jee, zeg. gossi gossie, Mickey, zeg. Oh jee, oh, oo, oh. oo, oh, oo, oh, oh, oh. Nou, ik vind het allemaal maar niks, hoor, en ik durf, ik durf niet eens op te staan, nee. zo bang ben ik. Oh, wie, wie, wie bent u? O, oh. oh jee, ik, ik schaait zeven kleuren stromt hier, dat heeft wel nooit uit meegemaakt, hoor. Ach, oh shit, en ik heb gisteren nog, nog met de tarotkaarten zitten spelen, dat zal het misschien wel geweest zijn. Shit. Oh god, nee hè. Wie bent u? Uh-oh. Nou, ik kijk net naar buiten, maar ik zie ook geen kindertjes uh, die om snoepheden landen. Ja, ze zijn wel geweest. Maar, uh, maar toen was ik net even bier aan het halen. Dus ze hebben net net wat gemist. Misschien is dat het wel als straf... Oh, zo Goedenavond, mijn zoon. Shit. Uh, ja, hallo. Goedenavond. Uh, wie bent Goedenavond. u? Goedenavond. Wie bent u? U had mij geroepen. Ja, wie bent u, als ik vragen mag? De heer van thuis. Wie? Ik ben de heer van thuis. De? Ik, ik, ik kan het niet goed verstaan. Kunt u het nog eens herhalen? Ja, ik heb... Ho, eh, ja. oh oh oh ho. Oh, oh. Nee, de kerstman die komt later pas hoor. Die zegt ook ho, oh, ho, oh oh Maar eh, ja... Goedenavond, oh, Dit shit. is ik uh, mijn eigen. vanaf het spookachtige Veluwe, oftewel het wilde Oosten. Santé. Oh, ik schrok al joh. Ben jij een Jacco? Nou, oh, ik ja, ik hoor, ik hoor het al je stem. Ik schrok met... de uh, Dono, Lulu joh. Ik, ik, ik, ik wist niet wat, oh, De laden gingen open en dicht. En de radio ging ineens spelen. Het licht ging aan en uit. En het ja, was allemaal... ik heb dat effect. Dat is mijn duistere zin. Oh, ben, oh van een ik schrok me aangewezen. Maar hoe kunnen al die spullen hier ineens bewegen? Eee, ik snap daar uh, helemaal eh, niks van, weet, zo. Dat zo. Zijn, dat, dat zijn gewoon mijn krachten. Oh, shit. Sowieso. Waar haal je die nou weer vandaan? Ben je bij... Uh, bij... De Aldi. Bij de Aldi geweest om, om ja. boodschappen en magie. Doe mij maar, maar een ons magie, alstublieft. Ja. Mag het een onsje meer zijn of een grammetje? Uh, ja? wat, wat je gehoord hebt, is een heel mooi uh, filmpje dat op YouTube uh, staat. Ja? En dat filmpje dat heet Scareware: The Sounds of Horror. Scareware: the, the Sounds sound. of Horror. Aha. Nou. En ik iedereen moet... die dat wil, die kan naar mijn Facebook en die kan de link opvragen. Of naar de Aloha-pagina, daar kun je de link opvragen. Oh, Oké. Okay. En, en weet je, ik zou eens even kijken hoor. Filmpjes. Oh, ik zie al wat, wat staan, geloof ik. Ik heb hem daarin gezet en dat is een hele cd. En er zijn meer, aan de rechterkant zie je dan meerdere cd's van dat type staan. Dat is ook al meteen in mijn favoriete jassen. Ja? Oh, dan nou gaat hij hem dubbel uh, pakken. Wacht even hoor. Scara Sound of Horror. dat duurt een uur, zeg. jee. Oké. Okay. Die, die zal ik gelijk even in mijn favorieten duwen. Eens even kijken. Oh, sterretje. Als je dan, uh, ja... Ja, ja, ik heb hem. Uh, thunder Sound, drie uur dondergeluid van de bliksem en zo. En de uh, best Halloween trick-or-treat mix. En de Thunderstorm Rain Sounds over the Ocean. Die duurt maar liefst tien uren. En dan hebben we ook nog de Sounds of Halloween. En die klinkt zo. Oh, Oh, oh jee. Ik, ik, ik durf s'nachts niet meer te slapen hoor. Ik laat wel op de achtergrond, want ik vind het wel grappig klinken. Ja, ik zal een verhaal voorlezen en daar past dat wel heel goed bij. Ja, dat lijkt me een heel goed idee, Jacco. Dat lijkt me echt een heel goed idee. Ga is je gang. Een beetje, het gaat een verhaal en het is een waar gebeurt-verhaal. Oké. Okay. het gaat. Die duivelse monniken. Oei, oei, oei, duivelse monniken. Nou, uh, steek van de ja, zo zeg ik. Het verhaal heet De Legende van het Solse Gat. Aha. Midden op de veluwe in de bossen tussen putten en garderen lig het Solse Gat. Een grote kuil tussen de heuvels. Daar stond ooit eens een machtig klooster met veel torens. Het werd omgeven door een gracht en een brede statelijk laan, leidde naar de grote klooster. Maar het was een boos klooster. De oh, nee. overste en de monniken hadden een ziel aan de duivel. Okay. Ze leidden een leven van overdaad en wil. En midden in de nacht werd de zwarte mis gelezen. Waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden gegeven. De duivel zorgde ervoor dat de voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en gevloekt tot in de vroege ochtend. Velen oh, die hier langskwamen hadden s'nachts binnenklausen de meest angstjarende geluiden gehoord. En iedereen wist dat de vensters de hele nacht verricht hel waren. Dit heeft geduurd tot een stormachtige kerstnacht een eeuwen geleden. De dorpelingen bleven tijdens deze storm angstig in hun huis en hoorden midden in de nacht plotseling één eentje donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde dat het klooster geheel was verdwenen. En dat er op de plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan was. De bomen om de heen lagen op de wortel ter aarde. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men vond alleen nog een met klinkertjes plafait straatje wat ooit de brede statige laan was geweest. En dat was alles wat er van het klooster restte. De aarde had zich geopend, het klooster ingeslokt en weer gesloten. En sinds die tijd, tot aan de dag van vandaag... tot op middernacht uit de diepte van het zolster gaat, een vreemd geluid. De oh. klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schorm te luisteren, alsof ze gebarsten zijn, eerst zacht, maar harder, harder en angstiger, en dan komen er uit het duister, uit de kuil, over die brede aan, de geesten van de monniken naar buiten, die al klagen wandelen in een langere zonder rij, Langzaam gebogen gaan ze lopen rondom het gat waaruit een helblauwe voet opstijgt. Dan zwerven ze allen rusteloos uiteen om opnieuw uit de schaduw van de lei in een lange rij naar voren te treden. Langzaam lopen ze de kuil weer in en verdwijnen in de diepste duister van de zon. Ik durf vannacht niet meer te slapen, joh. Heel eng verhaal, hoor. En vooral die geluiden op de achtergrond. Dat, eh, ik durf niet eens naar de wc. Ja, ik wist niet dat ik zo'n schuitenbroek was, hoor. Maar ik vind het best wel eng. Maar, maar aan de andere kant vind ik het ook best wel weer spannend. Maar, weet je, ik, ik heb, heb spaard van dat ik het niet eerder bedacht heb... Heb jij wel eens gehoord van Halloha Radio? Halloha Radio? Nee. Nou, dat is uh, Aloha Radio, maar dan de hallo van Halloween heet het dan Halloha Radio. Voor één keer dan, hè? Voor één keer. Volgend jaar. En volgend jaar weer natuurlijk, de 31ste, want dan valt het op zaterdag. En morgen is het Allerheilige, dat hebben de katholieken verzonnen. Zo'n ja. ode aan de doden, wat is op de televisie reclame van maken. Je wordt ermee hartstikke dood gegooid. Nou ja, dat komt goed uit, want dan word je ook geëerd. Hè? Dus, dus ja, dus dat heeft een dubbele functie. Je wordt ermee dood gegooid en dan word je nog geëerd ook. Ik heb hier toevallig een stukje van alle heiligen voor mij liggen. Ja. 1 november en daar staat. Alhoewel Sint Maarten de heiden zijn een christelijke draai gaf kon hij deze niet geheel wegvaren. De doden bleven een belangrijke rol spelen in oude volksgeloven. Ook de andere heiligen konden daar niets aan veranderen. Ze werden sinds 610 in het pantheon in Rome herdacht op alle mattelaren bedacht. 13 mei bestond ook de behoefte heiligen te eren die niet de maat tot dood waren. Paus Gregorius de vierde stelde het feest alle heiligen in. En dit feest werd willekeurig op 1 november gezet. En dat gebeurde onder invloed van de latere kerk. Mede bedoeld om de heidense praktijk van Samhain te doen vergeten. Het is duidelijk dat niet alleen Samhain, maar ook andere dodenfeesten rond deze datum met alle heiligen geprobeerd te kerstenen werden. Maar heb ik ook, weet je, ik, ik, ben, ik heb een christelijke achtergrond, hè? ik ben Nederlands hervormd opgevoed. en daar nou heb ik ook eens ooit eens, ergens in de Bijbel ben ik iets tegengekomen, dat, uh, dat je geen huidige gebruiken mag overnemen, maar dat hebben ze in feite dus wel gedaan, die christenen in die tijd. Ze, ze hebben alles. Alles, de kerst en de Pasen, Pasen is eigenlijk de uittocht uit Egypte. En hebben ze die, die lentefeest die de heidenen vroeger hier in Europa vierden. En, uh, uh, dat hebben ze eigenlijk ja. van, van de Romeinen geloof ik, hè, die lentefeest. En Pasen hebben ze eigenlijk, uh, ze, ja? van de heidenen hebben ze eigenlijk uh, Ostara gejat. Ja, ja. Uh, een feest waarin uh, Eostre wordt aanbeden. Uh, uh, en de uh, staat gewoon voor vruchtbaarheid, de eieren staan voor vruchtbaarheid. Ja, en er is toch op, op zich niks mis mee, toch? Zo heiden zoals de neten dus maar eigenlijk is er helemaal niks mis mee. Want zijn gewoon. Eigenlijk is het logica. Want als hij ja, wordt in de wildernis opgegroeid, kijk maar naar die Afrikaanse stammen die nog in het wild leven bijvoorbeeld. Die leven precies zoals onze voorouders in Europa leven. Precies hetzelfde in principe. En, en, en het, het draait hartstikke goed. Die mensen die hebben dan ook een rituelen en een jaar waar ze dan. Ja, een bepaalde ritus. En, en, en dat gaat al duizenden jaren gaat dat goed. En dan komen er stelletje blanke Europeanen. En die zeggen, ja, maar dat mag niet. En dat is heidens. En uh, dat is uh, niet goed. En, uh, hè, ze hebben zelfs de Engelsen, die hebben, toen ze in India waren, hebben ze al die tempels. Hebben ze toen die afbeeldingen uh, kapot gemaakt. Omdat, uh, ja, het was pornografisch, hè. ...en uh, ja, allemaal pornografische afbeeldingen... ...en, uh, well, I'm not amused, hè... ...dus, uh, dus ja, ze hebben dus uit. in ik dacht, in Afghanistan... ...van die Boeddha-beelden vernietigd, hè, die Taliban... Ja, en, ...en dat hey, wordt uh, ineens... Uh, uh, ...ja, dat is cultuur goed, dat is uh, niet, niet goed wat ze doen... ...en zelf hebben de christenen het ook gedaan in India... ...met de beelden daar, weet je... Dingen die je met uh, Halloween zou kunnen doen in de trend van de oude gebruiken is uh, bepaalde problemen die je hebt achter je laten. Ja. Of juist bepaalde dingen die je graag zou willen uh, uh, uh, die proberen voor elkaar te krijgen. En bepaalde dingen waar je vanaf zou willen, zeg maar, zoals een bepaalde verslaving op hangen, hangen aan iets, zeg maar. Mm -hmm. En een hele simpele manier om dat te doen... is een kaas aan te steken... en daar bijvoorbeeld op te schrijven... nou, wat zal ik zeggen... Pro, uh, ik wil volgend jaar graag een nieuwe baan... Ik zeg maar iets... Ja. Hè? of ik wil, uh, ik wil volgend jaar graag... Uh, mijn uh, alcoholverslaving achter mij laten... of wat dan ook, zeg uh -huh. maar... je dus schrijft het op... Je vouwt uh, het papiertje op... en je, je, je houdt het in de vlam dat het brand. daarna gooi je het ergens in... in een ketel of iets wat vuur vast is. En uh, daarbij zeg je dan... komend jaar wil ik dit laten of komend jaar wil ik dit bereiken. Op die manier geef je het aan het vuur. En um, ja, het vuur is een magisch iets. Ja. En op die manier... een ritueel eigenlijk al werkt het ritueel. Op zich al zou het niet werken. Je doordringt jezelf wel dat, van dat moment dat er iets is wat je wilt. Dat, dat is net als zo'n wensbriefje. Daar schrijf je bijvoorbeeld... ik wil een dikke vrouw hebben met uh, een enorme kont... en die heel goed kan koken bijvoorbeeld. Dan schrijf dat op een briefje. Dat rol je op en die duw je in, de in, uh, ja, in een gat... In, in, bijvoorbeeld tussen de ja, dus eens Een gaarsje zitten in een muur... Dat stop je dan dan in, en volgens jaar staat er een heerlijke, stevige, vet mama voor je deur. Met, met, met een tas vol met kookgerei. En die zegt: Ik ga jou eens even lekker verwennen. Jong. Ach, nou ja, en dan denk je bij je eigen. hoek, ze is al heel erg groot, zeg. <laughs> en dan stapt ze naar binnen toe. En dan, eh, nou ja, dan, dan word je echt van top tot teen verwend. Niet alleen eh, met het koken, maar misschien ook wel met andere leuke dingen. Ja. Kijk, ik heb al een vrouw, ik ben al voorzien, dus ik heb het niet echt nodig. Maar, maar bewijs ervan. Hè. Of je bijvoorbeeld wil een nieuwe auto, een gloednieuwe auto. Je zegt bijvoorbeeld: ik wil een Mercedes met dan de allerdeurste type die je daar uh, te bedenken valt. En dan is volgend jaar dan uh, win je de Loterij en kan je hem kopen of zo. Of gaat dat alleen maar over praktische dingen? Dingen die, die, die, die echt uh, praktisch zijn. Je kan in principe alles doen. Jij ja, is aan Behalve als je er slechte dingen mee doet. Als ik bijvoorbeeld ja, iemand nou dat dood dat ook wens. heel hard naar je terug. Hè? Je ja, precies. Kijk, moment. kijk, kijk. Dat ik waar ik net zeg. Als ik nou bijvoorbeeld iemand dood wens. Hè? En niet dat ik het zou doen. Maar stel dat ik een hekel heb aan Klaars of Keesje. En ik schrijf dat op een papiertje. En ik verbrand dat. En inderdaad, Keesje gaat de paar uit. Je schrik je. Wezenloos natuurlijk. En dan is een jaar later krijg je ineens een ernstige ziekte of zo. Of een ongeluk. Prans. Of... of, of. Ja, eigenlijk moet je iets wensen wat juist uh, naar je terugkomt in positieve, ja. dat het positieve gevolgen heeft. Ja. Dus eigenlijk, als ik zeg maar iemand dood wenst of iets andere nare dingen, dan is eigenlijk black magic. Zwarte ja, magie. Absoluut, dat dus is hele zwarte Zwarte magie. Zwarte magie dat Net als is. met die popjes met die naalden, hè? Voedoen, ja. Voedoen. Uh, ik heb hier nog de zagen van de maag. Dus een heel kort verhaal. Ja, raar, maar ik zal het even vertellen. Ja. In de buurt van kasteel Magoos. In Duitsland spookt het als de klokken twaalf vlagen slaan. Dan ja. is er kans dat men het gekletter van zwaarden wordt. Zonder iets te zien. Ja. Het zijn de geesten van de heren van Magoos. Die de strijd aanbinden. Een tweegevecht van spooken. Aan de kasteel de Poen herinnert u alleen nog maar de Poenstraat waar het kasteel de Mago bestaat, een eens ooit machtige vestiging vroeger woonden op beide kastelen vooraanstaande staan een het kleed moet rond 1400 gebeurd zijn dat beide kasteelheren ruzie met elkaar kregen en besloten elkaar met de eerste met de daglicht met de zwaarden te lijf te gaan wat de pastoor ook probeerde... hij kon het gevecht niet verhinderen. En toen het uur van het duel gekomen was... En de klokken de aankondigden, maakten beide heren zich op klaar voor de strijd. Ze vochten tot de heren... beide dood neer. Zo dom. Daarna ging op raadselachtige wijze... het kasteel in vlammen op. En nog elk jaar... Halloween nacht 12 twaalf vechten bij de heren van macht. Zo dan. Dat is uh, een heftig verhaal, uh, Jacco. Dat dacht ik. Kort, maar heftig. Maar heen, heftig. Muziekje en dan nog een vuil. Uh, dat is een heel goed idee. Dat gooi ik even... Dat achtergrondgeluid even, ja, duurt een uur en een kwartier, maar ik zet hem toch even op pauze. En dan pak ik even, uh, ja, dan ga ik even wat leuks opzoeken. Het moet wel een beetje in de trend volgen van de Halloween, en dan ga ik eens even wat opzoeken. Iets wat ik nog niet heb gedraaid, want anders dan is het geen, geen verrassing meer. Uh, Muziek voor de media. Uh, of music for your media heet die en het uh, nummer heet uh, monster mash Marsh to the castle, nou dat is toepasselijk nou hier komt hij dan, dan moet ik eventjes dus het geluid van de muziek even aanzetten hier komt hij. doet ie het Toch doet ie het niet? even kijken nog een keer aanklikken ja dan moet hij het doen ja. Staat uh, op een website en dat is eigenlijk net bekend geworden. Um, Lockheed is een Amerikaanse vliegtuigbouwer. Ja. En onder meer hebben ze meegebouwd aan de Space Shuttle. En de top ingenieur op, uh, lag van de week op zijn doodsbed en heeft daar toegegeven dat er inderdaad aliens zijn en dat bepaalde mensen. Daarvan afweten dat die er uh, ook zijn. Normaal gezegd zeg je natuurlijk dat is gewoon bullshit en dat idee heb je nog steeds, natuurlijk wel. Maar dit is iemand die zo um, gewoon. Uh, dit is niet een idioot of een maloot of zo. Dit is mm -hmm. gewoon echt iemand die gewoon meegeholpen heeft, spaceshuttles bouwen. Nou, dan ben je, dan ben je geen, uh, geen mafketel, zeg maar. Oké. Okay. Het is heel apart. Er staat toevallig net, komt er ook een stukje op Geen Stijl daarover. Oké. Okay. Het is echt een heel... Ik zal dat bij jou in de chat zetten. Voor de anderen, je gaat naar gewoon, gaan we naar www.geenstijl.nl en dan kun je het ook lezen. Het komt van een andere Amerikaanse wetenschappersite. Aha. Het is een heel apart, apart filmje. Moet je maar eens een keer kijken. Oké. Okay. <coughs> Terug naar de verhaal. De witte juffer. Er zijn heel veel Witte Juffer verhalen. Dit is de Witte Juffer van Kwaden. Aha. Ik zal je eens een verhaal vertellen zoals jij het gehoord hebt. En als je het gehoord hebt, ga je het in ieder geval nooit meer vergeten. Op kasteel Grunsvoort bij Remke woonde in vroegere tijden een adellijke heer met zijn vrouw. Dat was. Een hele vervelende adellijke keer. Die de mensen keihard liet werken dat ze daar kronen van lagen. Hij betaalde er ook nog geen ene rode voor. En dat was vroeger was het zo dat met vrouwdiensten en herendiensten. Met vrienden, keihard werken voor praktisch niks. Van de vroege ochtend tot in de late avond was het volde zaaien echt een oudhakker steken, steken, heiden maaien. En als de boeren dan de hele dag hard hadden gewerkt en dood moe waren, dan moesten ze s'nachts maar oppassen dat de katten niet houden, de kikkers niet kwakten, anders konden ze thuis niet slapen. En als er op het land iets meer te doen was, dan werden ze wel op een ander karweitje gezet, in het bos, op de jacht. Op een goede dag kreeg de vrouw van de ademlijke heer een dochtertje. Toen zij gedoopt werd, heeft het dochtertje de dominee in de duim gebleed. Alleen puur, omdat het dochtertje zo boos was, dat ze gedoopt werd. En op het kinderfeest daarna kwamen alle boeren uit de omtrek. En ze kregen één klein biertje. Maar het bier was zo zuur als azijn. Eén van de boeren liet op bier staan. En daarna vroeg die adellijke heer, waarom drink jij niet op de gezondheid van mijn kleine meid? Toen zei de boer: bier is zuur. De adellijke heer had zelf veel bier gedronken. en was hem naar zijn hoofd gestegen. Hij kon er niet tegen dat de boer niet wou drinken op zijn dochtertje, dus heeft hij de boer laten afranselen. Toen kwam er onverwachts ineens een oud wijf voorbij lopen. Zij spuugde driemaal op de grond vlak voor deze adellijke heer. De adellijke heer zei tegen zijn soldaten, grijp naar haar en ransel haar. Maar toen de soldaten haar wilden vastpakken, wilden ze niets als lucht. Dit was Anneke, de tovenheks. Toen zijn kleine meisje groter werd, werd het inderdaad een akelige dame, die niks anders deed dan voor de spiegel staan. En s'avonds lieten ze die arme boeren nog naar Arnhem lopen, drop, snoep en zoethout eraan halen, kraal. Op een zondag toen deze akelige jonge meid, meer zo als een pauw kwam aanstappen met de neus in de wind, stond er bij de ingang de toverhekt. Juffer, juffer. Ik moet u waarschuwen. Je wilt deze grond niet betreden. Maar bedenk dat je er toch eenmaal onder komt te liggen. De je niet, de zonde ging niet. De was eigenwijs, liep langs haar heen met de neus in de wind, alsof zij er niet stond. De volgende ochtend werden alle moerinnen op het kasteel ontboden. en ze moesten daar een, een nieuwere, nog veel mooiere lopen weven. Witte wol met rode randen. Ze mochten niet naar huis voordat de loper af was. En die zondag daarop werd de nieuwe loper uitgelegd aan het kasteel tot aan de kerk. De dag kwam dat de adellijke heer stierf en zijn vrouw ook. Ze werden naast elkaar begraven en geen mens was er treurig om. En de juffer, zijn kleine meid, had ook niet veel geleden. Ze had eigenlijk ooit een man willen hebben, maar er was geen mens die haar als vrouw wilde. Er kwamen graven en baronnen om het kasteel om te kijken wat voor dame het was. En ze was ook rijk genoeg, maar de heren verdwenen al sneller dan ze gekomen waren. De boerinnen hadden al de dertiende lopen voor haar geweest ondertussen. Toen niet klaar was, ging de juffrouw dood. Dat was voor iedereen een opluchting. Eindelijk verlost van haar te neiden. Maar het liep anders. Haar begrafenis zorgde vergelijk voor het problemen. Er kwamen zes baronnen aan te pas. Heel veel bloemen. Het was één grote zonde. Wat heeft zo'n dood mens nou aan bloemen? Maar de ochtend na de begrafenis kwamen er een paar arbeiders aan. En die zagen bij het kerkhof kraaien vliegen. Wat zou dat zijn? De een zei tegen de ander, ik weet het ook niet. Zullen we eens gaan kijken. En jawel hoor, daar stond de juffrouw van Gunsford met kist en al buiten de kerkhof. Ze hebben besloten de kist weer in de grond te stappen, nog dieper, en ze hebben een zware seringbomen opgelegd. Voor ochtend ochtend stond de kist weer buiten de kerk. Er kwam een hoop kijken, niemand wist wat te doen. Dit had een tijdje geduurd, tot de oude vrouw langs kwam en die zei: Dit komt ervan. Ze heeft vroeger nooit een kerk op Willem betreden en nu moet ze eraf, of ze wil het niet. Leg haar maar om een kar met een paard. Toen de kist op de meskar gelegd was, stond het paard vol. Het ging vast door alles heen, struiken, greppels, het was verschrikkelijk om te zien. Bij een kwaarde aangekomen trapte het paard kar van zich af, de kist met de juffer erin. Kukelde over de kop in de beek van het kwade noord. En er was niemand die er maar uit ging halen. Maar tot nu, zelfs tot vannacht, spookte daar in de maneschijn. En als het water van de gracht daar net zo wit is als een witte loper, kan je de juffer zien wandelen. En blijf er dan maar uit. Prachtig verhaal, prachtig. Ik hoor geen jank op de achtergrond. Misschien zijn het de wolven wel. De wolven. De weerwolven. Yeah. Heb je ook een verhaal over weerwolven? Nou we het er toch over hebben. Ja, maar die heb ik afgelopen zondag gehad. Oh. Oh. Wacht eens even. Ja. Er is een verhaal over weerwolven. dat verhaal. even hey, kijk, ik heb tijd zo aan het nog om op te zoeken? De weerwolf van het bos Engber, dat was over de paarden. Aha. Maar ik heb nog wel een ander. Oké. Okay. De weerwolf van Millingen. De weerwolf. tot dorp Millingen aan de Rijn lag uitgestorven, pinkdonker en wat het een nieuwe maan. Nergens zag je een straaltje licht. Dat is vreemd. Het vissershuisje van Doris Dries waren ze nog wakker, maar daar was iets bijzonders Binnen het kale kamertje zaten een aantal mannen bij elkaar. Het was bijna half twaalf en daar zaten zeven sterke kerels bij elkaar en werd niet gesproken. Doris Dries zelf zat in het midden. Hij was niet te benijden. Het was jaren geleden, maar Doris voelde het maar was als de dag van gisteren. Hoe het hem de eerste keer was overkomen. dat was verschrikkelijk Waarvan hij best in de gaten had, dat het niet erin Waar ze hem voor aankeken en waarvoor de anderen in de grond zouden kruipen, telkens kwam het terug. Telkens als dus, het uur was, vannacht was het Geen wonder dat geen mens buiten is in die duisteren. Iedereen kroop weg waar niet naar weg Precies om twaalf uur daar een haren molsvel, zuisterde door de schoorsteen uit binnen. Door hoe duchtig, hij zich ook verweerde. En door een geweldige kracht dat het onzichtbaar makende vel gedreven en gelijk als hij het bolstvel om zijn schouders voelde... was hij verloren. Dan moest hij gaan weerwold. De buren hadden al vaak gezegd... zouden wij Doris van is niet eens van die weerwold af kunnen helpen Bedankt, die man moet daar onder lijden... steeds bij iedere nieuwe maan in een wereld te wonen. En nu... Nu was het Nieuwe Maan, stikdonk. De wind huilde om het armoedige huisje. Daar zaten de mannen in een halve kring met de gezichten naar het vuur door, naar Doris. Doris zat in het midden, helemaal omsloot. Er werd niet gepraat. Ze keken naar de vlammen en allemaal hadden ze hun eigen gedachten. Zo nu en dan hield deze gene een stukje hout in het vuur en stak er verpijt pijp mee aan een dikke tabakswalm in de kamer. De mannen luurden naar de klok en de wijzes kropen langzaam. Wachten duren. De mannen waren bang. God weet wat er komen gaat. Nee, op hun vak voelden ze zich bij lange niet. Ze keken de man in het midden diep aan. Kijken wat er ging de spanning was te snijden. Het was twee minuten en twaalf. Doris staarde angstig naar de adem, handen krampachtig tot vuisten. En de mannen hielden hem strikt in de haard. Een van de mannen begon haastig te bidden, en zijn ogen vlogen naar de klok en het vuur, naar de ogen. Klok en het vuur in het vuur, dat nu ineens vuil begon op te laden. De vlammen sloegen tot in de schoorsteen en de mannen schoven naar achteren. De klok ratelde en maakte zich gereed om te slaan. De mannen gingen aan weerskanten bij de haat staan. Beiden met een grote haak. Luidkeels bad de ene man tot onze vader. Doris moest nu, Derek is vastgehouden worden. Zo ging hij de keer. Daar kwamen we bij Doris naar buiten. en Stonden overhand zijn ogenpijl. Dan uit de droog. Daar sloeg de klok. 1, twee. Aan alle kanten scheen de wind naar binnen te willen. Luiken rammelden, de deuren kleppelden en de olieland Vuur en rook sloegen terug uit de schoorsteen. Een hete walm vloog de kamer in. De klok sloeg verder. Doris sloeg om zich heen. Worstelde om los te komen. Maar de mannen hielden hem stijf op zijn plek. Ze heigden man in, Want met een enorme kracht werd Doris naar de haard toegetrokken. En toen... De klok sloeg twaalf. Eén nieuwe windvlaag, Vlammen opnieuw de woonkamer binnen. De adem bleef de vissers in de keel steken. Daar had je hem. Een haren donker rolsvel viel uit de schoorsteen naar beneden. Vliegend vlug stoten de mannen toe. Met uiterste kracht inspanningen het vel in hoofd de half op oplaaien vuurde. Zwarte stinkende wams stegen Kleine en gifgroene vlammen krulden met spantelende gloeiende vel. De mannen ...bijna gestikt door de vieze walm en de salpeterlucht... ...de vlammen en de rook hielden het vol... ...en gaven geen krimpjes... ...het golvenvel mocht niet in de uit de vlammen komen... ...het hele vel in de vlammen moest opgaan... ...hoe zwanger het vel, hoe rustiger door het weer werd... ...en toen de man met zijn grote haak... maar een extra in de hoorde ...en niets van het vel te vinden was veegde doors, zweet van het hoofd, zuchtte en lachte. Het was alsof hij wakker werd bij een angstige bloem. Hij keek nog bazen om zich heen, maar de anderen zagen bleek om de neus en moesten toegeven dat hun hart nog in de keel klopte. Ja. vertelt Jacco wat Halloween eigenlijk is, hoe het is ontstaan en hoe het nu is, nu, hoe het uh, nu als commercieel feestje in het in plaats is. Luister dus allemaal aanstaande vrijdagavond 31 oktober van 8 tot middernacht. Ja, dan hebben we nog een leuke. Die zal ik nu laten horen. En de mensen hebben het misschien op Facebook al gehoord. Daar komt hij. Op vrijdag 31 oktober 2014 neemt Satan alle Radio over met het programma Rock 666. Muziek van de duivel. Aanstaande vrijdag 31 oktober op aloha en radio. En uh, ja, dat hebben we al uitgezonden dus van, uh, van 8 tot 9. En het programma uh, wat u nu hoort is uh, vanaf 9 uur tot uh, 11 uur dus. En van 11 uh, tot 12 uur krijgt u een, een verhaal van uh, onze vriend Jacco... Over, het, uh, over de Halloween, dan geeft hij uitleg aan en zo in drie delen met muziek ertussen door. En uh, ja, dat krijgt u dus straks om 11 uur te horen. Dus uh, ja, het is nu 4 minuten uh, voor 10. En het is uh, uiteraard vrijdag 31 oktober Halloween op Halloha Radio. Oftewel uh, Halloha Radio. Halloween Party. Ja, dat is dan. Uh, uh, ja, oké. Okay. Goed, nou we zijn hier dus uh, met Jacco en hij een paar prachtige verhalen verteld er straks. Lekker uh, eng muziekje op de achtergrond gezet en uh, ja, je hoorde er net even een stilte, dan kon ik al de microfoon uh, per ongeluk uitgelaten, dat was om de muziek beter door te laten komen. En anders hoor je dan uh, aan de ene kant mono en aan de andere kant stereo door elkaar. En dat is natuurlijk geen porum, natuurlijk, want de microfoons zijn dus in mono geluid. Maar ja, ik moet nog steeds die twee andere computers doorzikken. Want dan kan ik makkelijk aan mengen. Dan kan ik elk geluid onder één kanaal eh, toevoegen. En dan kan ik eh, lekker uit de voeten. Hè. Maar eh, ja, ik heb het nog steeds niet gedaan. Hè. Ik zit nog steeds op de laptop. <laughs> maar het werkt wel goed hoor. Het werkt perfect. Dus eh, ja, je leert nog eens dingetjes. Hè. Want eh, nu nou zag ik al dat ik op de geluidskaart ook al dus het geluid van de Skype kan bijstellen. Hard of zacht. En eh, dat het allemaal in proporties netjes gemixt is. Dat niet de een harder klinkt dan de ander. Want ik geloof dat ik nu wel harder klink, want de vorige uitzending was mijn stem nogal zacht, hè. Dat zou best kunnen, ja. Dat, volgens mij, ja, nou, voor mij viel dat nog mee hoor. Maar... Ja, oké. Okay, want ja, ik heb toen uh, teruggeluisterd, uh, want alles wordt opgenomen wat ik uitzend. Uh, heb ik teruggeluisterd. En toen hoorde ik. Uh, ik denk, goh, jou, jij was duidelijk te horen, maar ik, ik klonk een beetje. was wat te verstaan, maar ik moest hem wel iets harder aanzetten. Maar uh, volgens mij werkt het nu wel goed, want ik zie ook dat de meter ook uh, goed uitslaat. En uh, ja, het werkt perfect, hij komt net niet over de nul heen, dus uh, nou, dat is perfect afgesteld allemaal. Er zit ook wel een volumecompressor op, dus net zoiets als een uh, lit-timer. Als je weet wat een lit-timer is, dat is een apparaat die zorgt ervoor dat het geluid niet overstuurd raakt. En eh, ik had een kameraad, die had een cassette -dek van het merk Marans. Die heeft hij heel lang gehad en eh, dat was best een duur ding. En er zat ook een lit-timer op, dat als hij eh, dan net in, in het rood kwam, of, of te ver in het rood, dan draaide hij ietsje terug. Anders gaan die geluiden, krijg je weer van die, net als met een goedkope cassette recorder. Dat als je dan praat en je zegt boe, dan hoor je heel hard boe. En dan de rest heel zacht. Dus, maar hij is net een fractie van een tiende seconde uh, sneller. Dat de, de, de kan dan zo instellen dat die, als hij net even in het rood komt, dat hij dan de net voor blijft, Dat hij net niet in het droud komt. En dan kun je een hele cd opnemen zonder dat het helemaal in het rood komt. En nou is het geen probleem als de uh, uh, levelmeter... Uh, ietsje in het rood komt. Is op zich niet zo erg. Maar niet te ver in het rood. Want dan gaat het natuurlijk het geluid oversturen. Voor de uh, geluidstechneuten uh, onder jullie. En dus, uh, ik, ik heb nou ondertussen gezien dat er nu vier luisteraars zijn. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik weet niet wie het allemaal zijn. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. Welkom in ons programma. Uh, beste... Je kan meedoen. Je kan Skype. meedoen. De Skype. Uh, ik, uh, ik, ik zal hem. Ja, hij staat wel open, maar hij staat niet zichtbaar. Dat is dj.jaap, dus dj.jaap. Ik zal hem even openzetten. Tenminste, open. Ik zet hem dus uh, zichtbaar, laat ik het zo zeggen. D ja, je misschien je, je kan je dj.jaap... En uh, ja, je kan je camera wel aanzetten... ...maar je bent niet te zien. Want uh, we zenden dus via de geluidstream uit. En uh, op de videostream van uh, Aloha Radio zie je alleen een promotiefilmpje voor het programma waar we nu mee bezig zijn. De Aloha Halloween Radio Show. Oftewel, de Halloween Party. Aloha Halloween, Halloween Party. Party. Yeah, and, and if uh, there are uh, any uh, I have my Facebook is mostly English followers, or American, or Canadian, or Everybody's people, welcome. So, everybody's welcome. and you the join us. Uh, most of this is in Dutch, but you can uh, Skype us, en we will talk English. That's okay, that's oké. Okay. Dus English and Dutch are allowed. Yep. En daar wil ik nog wat even lest, bij zeggen... Lest, ...dat zet, ik uh, Jacco ook moet bedanken... ...voor de fotootjes die hij heeft gestuurd... ...en de plaatjes die hij heeft gemaakt met de tekst erbij... ...zodat ik uh, dat promotiefilmpje met elkaar heb kunnen vlonsen. Uh, en daar ben ik Jacco zeer dankbaar voor. Ja, gedaan, Dus uh, ik vond... Je. ja. En uh, ja, het is een leuke hobby, hè, radio maken. Ja, jullie weten allemaal, maar radio is niet commercieel. Het is puur een hobbyzender. Ja. En we kunnen, ja, we zenden dus elke woensdagavond en zondagavond uit vanaf 8 uur. Van 8 tot 11. En vanavond een speciale uh, Halloween programma. En dat duurt tot middernacht. Dus over een uurtje, dan uh, gaan we nog één uur uitzenden van 11 tot 12 het verhaal okay. over. Ik heb wel iets van Engels. Ja. We een show multiculturalie doen. Eh? Yes, that's okay. Okay, we are doing something in English now. Uh, if you have, uh, sohan is uh, some excellent time to let things go or to wish for new things. So if you uh, take a candle and you will hold that candle in both hands, of course you light it. Close your eyes. You take some deep breaths and relax and imagine above you a golden yellow light pours down to your head. This ray of beautiful light goes right through your body to your spine down. From the earth there will be a dark brown light, and it will meet in your body, where you hold your candle, near to your heart, let there be light in your heart, with some hands, our hand, the veil is thin, open your eyes, take the candle in your left hand, put one finger of the other hand in a dish with oil, and go from the middle to the top, point the candle, make contact with spiritual worlds, and then you burn a wish or something that you want to let go, put it on a piece of paper, burn this in your candle. ...en voor veel... mis. Oké. Dat is En voor het Nederlands... ...er is een... Um, ...liedje, versje versie... ...voor zou uh, hen... ...oude Keltische feest. De zomer is voorbij... ...de oogst is binnen... ...zoals het wiel draait... ...draaien wij mee. Dank u goede aarde voor uw gulle gaven... ...zoals het wiel draait... ...draaien wij mee. De zomer is voorbij, laat los wat niet geoogst is, zoals het wiel draait, draaien wij mee. Laat afsterven van al dat is verdorpt, zoals het wiel draait, draaien wij mee. Ja het jaar is bijna ten einde, de oogst is binnen, wat moet sterven zal sterven, wat zal leven zal leven. Laat los wat je achter je moet laten. Wat is Heel mooi gezegd. Ja, ik vind dat een heel mooie, mooie versie, zeg maar. Ja, uh, en, uh, het, is, het is ook de waarheid, hè? het is ook zo. Je moet dingen eigenlijk ja, loslaten. Hè? Bijvoorbeeld, alles loslaten. Uh, problemen achter je laten. Uh, Mensen want, achter je laten. Ja, want, want weet je oh, wat dan. het is? Kijk, uh, er zit al wat waars in hoor, vind ik. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, een conflict hebt gehad met iemand, bijvoorbeeld. Ik ben een type die, die daar lang mee kan blijven lopen, te lang eigenlijk. Terwijl die persoon het misschien al lang al vergeten is. En dan zit ik me druk te maken en dan kan ik soms al, uh, uh, nou, weken misschien niet... ...maar ik ben wel een paar dagen een beetje, niet echt uit mijn doen... ...maar ik zit er wel aan te denken en te pieken, piekeren en zo. En het is niet goed, het is niet goed, je moet gewoon... ...ja, het is, ik zeg het makkelijk, maar uh, uh, gewoon denken, ach, nou ja, het is gebeurd... Uh, ...jammer dan vooruitkijken, weet je. En ik, ik, kan, ik ben wel een type die niet lang boos op iemand kan blijven... Um, maar uh, als ik het niet rechtstreeks kan zeggen want dat heb ik ook soms moeite mee dan geef ik wel eens een hint dan geef ik bijvoorbeeld, vertel ik iets wat slaat op dat gebeuren hè? een paar dagen later en dan zeg ik, joh, ik heb uh, ik vind dat en dat en dan slaat dat op dat gebeuren om zo iemand na te laten en dan geef ik een steek onder water niet om hem te jennen, maar gewoon om hem even wakker te schudden van, hé, hey, dat vind ik niet leuk en Meestal begrijpen mensen dat wel. Weet je? En dan... Ja, ik een steek onder water... Dat anderen die er omheen staan... Die begrijpen het verhaal misschien niet. Maar dan weet die persoon... Die weet van... Hé, hey, het gaat over mij. Schaals. En dan zie je ze nadenken van... Oh ja, ja, ja. Ja. ja. Maar ja, het ligt er ook al... Je hebt ook mensen die snappen... Daar daar maar een bal van. En dan zeggen ze... heb jij het over? En dan, ja, laat lama zitten. <laughs> weet je? Dus ja, het is wel eens moeilijk hè. Soms... Uh, het zeven is Maar met Halloween, juist de overgang van licht naar donker. Van, van licht naar donker. En voor hè, de vroege heidenen was vandaag de ingang van de winter. En niet uh, ergens in december, maar hmm. vandaag dus. En uh, daar lieten ze al het oude lieten ze los en begonnen ze aan het nieuwe. en... Dat moet je dus, dus ook loslaten. Uh, Heel veel mensen houden dingen veel. Ja, te bijvoorbeeld. Uh, net, net, net als. Uh, uh, Rusies bijleggen of zo. Dat doen de Joden ook. hè. De eerste tien dagen. Na het nieuwe jaar. Dan uh, gaan ze alles overdenken. Van wat heb ik fout gedaan. En dit en dat. En dan gaan ze dat met elkaar bespreken of zo. Uh, zoiets. En dan, daarna gaan ze het dan loslaten. Na tien dagen, geloof ik. En dan. Uh, dan wordt dat allemaal. Uh, Losgelaten en kijken ze vooruit. Zoiets zo is dat dan. Weet je, heb ik wel eens op televisie gezien. En dan denk, hé, hey, dat is eigenlijk best wel, wel mooi, weet je. Ja. Dus tien dagen gaan mensen daar over uh, ja, nadenken of zo. En dan denken ze terug, van ja, dat heb ik fout gedaan. Dat heb ik misschien weer goed gedaan. En daarna laten ze het los. En, kijk, weet je wat het is? Als je bijvoorbeeld even een voorbeeld, een ruzie hebt gehad met iemand, dan kan je wel. ...jaren boos over blijven... ...maar het lost niks op in principe. Ik vind het. het heeft helemaal genut. En jij maakt je eigen druk... ...je krijgt dan je rikketik ...en ja. die persoon in kwestie die is het al lang vergeten... ...en die heb je nog, misschien nog vergeven ook... ...die zit er al lang niet meer mee... ...en jij zit je een hartkwal aan te... ...te, te ergeren, zeg maar. Ja, zo. En ja, dat zit wel... Nou, ...ik vind dat eigenlijk wel, wel mooi... Ja, ...dat afsluiten tussen het jaar is om... En dit is gebeurd en uh, kijk net als met die vliegtuigramp ja, tuurlijk, vergeet het niet het is natuurlijk vreselijk wat dat maar je gebeurd moet er een is punt maar eens moeten mensen er toch een punt afzetten, maar vergeten doen is het nooit, tuurlijk die rouwproces dat kan jaren duren hè? en uh, ja sommige mensen hebben psychisch uh, de meeste denk ik wel psychische problemen daardoor en die moeten bijgestaan worden en je moet het eigenlijk ook uh, over praten om het te verwerken ook als mensen daar behoefte aan hebben... Moeten ze een oor hebben... Die, die naar ze luistert... Om het te verwerken... Ik weet het is moeilijk... Uh, ik heb mijn vader verloren in 1981... Hij was 56 jaar... Nou, ik, heb, uh, ik dacht eerst dat ik het na drie jaar verwerkt had... Maar eigenlijk heb ik er veel langer uh, over gedaan om het te verwerken... Voor mij pas... Ergens midden jaren negentig... Dat ik het pas echt verwerkt had... Ja. En ik mis hem... Natuurlijk mis ik hem nog wel... Maar ik heb het achter me gelaten. Ik heb zoiets van, nou ja... Het, het, het is voorbij. Het is een periode wat afgesloten is. En ik heb er vrede mee. Ja. Dat was een van de aangrijpendste dingen in mijn leven. Ik was pas 21 jaar. En uh, ja, mijn vader die... Uh, ik ben volgend jaar bijna... Ja, dan ben ik net zo oud als dat mijn vader was. Toen hij stierf. Die was uh, pas... Uh, ja. ...zeg maar... Uh, ...56 geworden... In, ...in 1 september... ...en op 1 februari... ...nee 2 september, sorry... ...en op 1 februari het jaar erop... ...toen is hij overleden, dus... Uh, ...ja, dus ik dat was aan dat te denken... ...ik denk, nou ben ik van dezelfde leeftijd... ...toen hij al ziek was, weet je... ...toen wisten we al dat hij niet meer beter zou worden... ...en daar denk ik de laatste tijd... ...heel veel aan, weet je... ...en uh, ik kan er nu makkelijk over praten... maar toen de taai, toen dat pas gebeurd was, ik kreeg ik gewoon een brok in mijn keel, en moest ik janken, weet je. Dus dan kon ik er niet over praten en nu kan ik het wel, omdat ik het verwerkt heb. Ja, dat is mooi. En uh, ja, tuurlijk, ik denk wel wel eens aan, vaak gewoon leuke dingen, weet je. Hij was goed ja. voor ons. Het was een hardwerkend uh, man. Hij was goed voor zijn gezin, hij had toch vijf kinderen met mijn moeder samen goud gebracht. En uh, heb gelukkig mijn, mijn oudste twee neefjes heeft hij. Even kijken. Ja, die heeft hij nog net meegemaakt, zo. Mijn oudste twee neefjes. En het mooie is, mijn alleroudste neefje, die hij nog in zijn armen heeft gehad, die heeft in september zijn eerste kind gekregen. Die is, een, die is geboren op 4 september. 4 september. Dus uh, ja, die is al bijna twee maanden. Een leuk jochie hoor. Ja, ik heb ook wel een paar foto's op Facebook zien. Dat ik doorgelinkt. En uh, uh, ja, het is een leuk jochie. <laughs> hij lacht en uh, hij doet. En uh, ja, het is echt. Uh, ja, ik vind het altijd leuk als een van onze broers of, of, of nee voor uh, een kind krijgt. Mijn oudste broer heeft ook nog twee, acht, twee kleinkinderen. En die heb ik dan helaas nooit gezien, Maar. Uh, ja, van dat neefje dan. Uh, mijn oudste neefje dan. Dus, uh, die, uh, ja, die heb ik dan wel gezien, maar als, uh, als ik een leuk Ik heb zelf geen kinderen, zoals je weet. Nou, voor in de plaats hebben we huisdieren, twee honden en een kat. <laughs> of een poes is het eigenlijk. En nou ja, uh, uh, uh, je kan het niet vergelijken met kinderen. Maar ja, ze geven toch wel, ze vragen ook aandacht. Net als kinderen, als je thuis komt, beginnen ze al de ea te springen. Als ik erin pak, weten ze dat ze uit mogen. En, uh, en ze weten, inmiddels, uh, uh, voor het eten, of na het eten dan, dan ga ik ze uitlaten. En dan rennen ze al, als ik thuis kom, al naar, de, naar de bak om te eten. En als er toevallig niks in zit, dan zit die kopje zo schuin naar me te kijken van, krijg ik niks. <laughs> dat is zo lachen. Dat is echt leuk, weet je. Dus, uh... Muziek! En we gaan naar muziekje draaien. En dan zullen we eens even kijken wat dat gaat worden. En eh, ja... Uh, eens even zoeken. Nou, ik ga, ik ga steeds makkelijker om met die Manicam. Dat is een mooi programmaatje. Dat is een mooi programma. En dan ga ik eens even zoeken. Iets wat jij erop hebt gezet. of Wordt iets keltisch. Nou, we toch over... Uh, uh, even kijken hoor. Ik heb hier iets wat misschien op. Oh, dat vind ik een leuk liedje. The Wind That Shakes the Berry. Dan weet ik even niet hoe de artiest heet. Maar dat maakt niet uit. The Wind That Shakes the Berry. En die is veel gedraaid op, uh, op onze zender. de meest hoorbaar is: Oh, wacht even. even. Maar Hij speelt Runa. nog niet. And there comes he, there comes My sad heart it was caught between the old love and the new love. The old fire heart the new that made me think on hear an While some The wind blew down the glen And it shook the golden barley T'was hard for me those words to frame To break the ties that bound us And harder still to bear Shame of foreign chains around us And so I said The mountain blend I shall seek it morning airy, To join the brave united men Where soft wind shakes the barley I kissed away my true love's tears My fond arms round her flinging When a full shot burst on our ears From out the wild woods ringing The bullet pierced my true love's side In life's young spring so early And There she died upon my breast While soft winds show the barley And blood for blood Without remorse I I've gained the Dolan's hollow And led my true love's clay-cold carps Where I fall so must follow And o'er her grave I wander dear, no night and morning early, with a break in the heart when e I hear the wind that shakes the barley Oh, ja, hij is een begint helemaal opnieuw, wacht even hoor. Jacco gaat, uh, gaat slapen, want die moet ik morgen. Doen, heel... Die gaat heel vroeg op, ja, inderdaad. Ja, ik moet morgen ook werken, een halve dag dan hoor. En dan uh, begin ik om half acht of acht uur zo. En dan uh, ja, tot een uurtje of half één ongeveer. En dan ben ik vanmiddag gaan vragen dat ik ben ontwerken voor mijn, uh, om wat uurtjes, uh, niet voor het geld, maar voor vrije uurtjes. Ja. Omdat natuurlijk uh, wel een beetje uh, uh, redelijk lange kerserkonsje wil hebben. Vandaar. Ja. Dus nou, nou, ik wens u veel plezier met, met de uitzending. En tot zondag. En tot uh, zondag, hartstikke Bedankt voor de medewerking, Jacco. En aan de anderen, bel, bel, bel. Ja. Skype dus staat open. Wees niet uh, bang of wat dan ook. Bel, schrijf gewoon even, zelf. En dan is de muziek en van alles. Succes! Succes! Ja. Ciao, ciao, hartstikke bedankt, Jacco. Ja, ja. Oké, okay, mensen. nou, we hebben hiervan nog wel een verhaal, te goed straks om elf uur, daar hoor je Jacco weer. Dat is van tevoren opgenomen, dat moet ik wel eerlijk bijzeggen. Met uh, in drie delen, gaat over Halloween, en dan uh, vertelt hij over de ontstaan. Uh, van Halloween, hoe het vroeger was en hoe het nu is. En dan legt hij het zo uit in drie delen binnen het ja, binnen tijdsbetrek van een uur. En tussen de drie delen hoor je hier en daar wat, wat muziek... en wat uh, ook weer te maken heeft met Halloween. Oké, okay, nou goed, dat was uh, Jacco. En we gaan, uh, ja, wat, wat zullen we doen? Uh, we kunnen natuurlijk ook uh, misschien een beetje... Ja, uh, weet je... Jullie kunnen bellen via Skype... Dus dj.jaap... Dus dj.jaap... Allemaal kleine lettertjes... En dan kan je lekker aan het gesprek deelnemen... Maar je mag ook op de Skype gaan chatten... Als je het niet durft om op de radio te praten... Want ze zien je toch niet te gaan... Je kan wel je cam al maar ze zien jou niet... Ik kan jou wel zien of je zet... Je cam uit met alleen de microfoon... Dat mag ook, wat je zelf wil... Als nou, je stem komt dan op de radio. Maar als je zegt, nou, ik wil wel chatten op de Skype. Dan, dan laat ik dat horen op de radio. En dan kan ook. Dus uh, wat je wil. Daarom hebben we dus ook geen chatroom op de website meer. Want uh, er zijn mensen die zitten alleen maar te chatten en die luisteren niet eens. Want ik heb vaak gemerkt, ook bij andere radiostations. De helft zit uh, niet eens te luisteren. Dus ze denk, ja, waar heb je dan die, die pagina voor? en als mensen op de chat of op de Skype zitten dan luisteren ze vaak wel dus uh, ze zijn in ieder geval zo, en zo op de radio te horen mits het zit dan natuurlijk alleen maar uh, chatten erop, maar goed, we gaan eens even kijken of we nog meer prachtige muziek hebben, en uh, ja nog een leuk Keltisch uh, liedje er net, uh, The Wind That Shakes The ik, uh, zat als geen artiesten bij, dat vind ik echt heel jammer goed, nou dat was dat dan. Uh, we gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. Ik had ook nog ergens een liedje. Dat, uh, dat was een versie. Een originele uitvoering van uh, Whiskey in the Jar. Die heb ik wel ergens op staan. Misschien dat ik hem in een ander mapje heb. Ik, zal, ik kan even zoeken terwijl ik uh, bijzat ben. Even kijken een ander mapje heb ik ook nog uh, muziek bestonden staan. En, uh, en dat liedje is later door Thin Lisi in een rockversie uitgebracht. Whiskey in the Jar. en uh, ja, Die zullen jullie ongetwijfeld wel kennen, denk ik. Ik kan hem ook misschien gewoon afspelen. Dat jullie... Uh... Dat kan ik misschien... Uh... Uh, ja, Whisky in the jar. En dan heb ik hem dit keer van de uh, Dubliner stam. De uh, best version. Ik weet niet of ik het mag draaien, maar we doen het maar gewoon. Omdat het Halloween is vandaag. Oké. Okay. Mm -hmm. He was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say, stand and deliver, for you are a bold deceiver, mushering the human eye. out his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket, and I took it home to Jenny. She sighed, and she swore, that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering, dun do dun dun Went into my chamber all far to take a slumber, eight them two golden jewels, and for sure it was no wonder But Jenny drew me church and she filled em up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the salad, assuring the doom. Before I rose to travel Up comes a band of footmen And like where's Captain Farrell I first produced me pistol For she'd stolen away me rapier But I couldn't choose The water so a prisoner I was taken, a sure. In the carriages a-rollin', and others take the light in the Harley and the bowling. but I take the light in the juice of the barley and courting pretty fair maids in the morning, bright and early bushering them. One can aid me, tis me brother in the army If I can find a station in Cork or in Killarney And if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny And I'm sure he'll trade me better than me own sporting jenny for ring. Prachtig nummer, eh, mensen. Ja, zegt uh, Dubliners met uh, whisky in de jar. En uh, er is ook een versie van Thin Lizzy, Maar die gaan we niet draaien. Dus uh, oké, okay, mensen. Prachtig nummer. Zelfs een live uitvoering uh, te, zien, te zien en te luisteren. Maar goed, tot zover de Dubliners uit, uit Ierland. Dus oké, okay, mensen. Eh, kijk, dit is ook zo leuk. Hè? Dat filmpje die ik gemaakt heb, heb ik gewoon met mijn mobiele toestel een foto gemaakt. Van mezelf. Daar staat ook... Uh... <laughs> ja. En die rare kop die je ziet, die, die, die doodshoofd, dat is geen echte doodshoofd hoor. Maar het ziet er een beetje raar uit. Dus uh, die foto zal ik ook binnenkort... Uh... Plaatsen. Dan weten jullie waar ik het genomen heb. Het is ergens in Den Haag. Daar heb ik een fout van gemaakt. En dan liep ik, of de fiets, ik toevallig langs toen ik van het ziekenhuis af kwam. En ik denk, hé, hey, toen dacht ik gelijk aan dit programma van vanavond. Ik denk, die kan ik mooi gebruiken. Die kan ik mooi gebruiken. Want ja, mensen, dat is hartstikke leuk, weesje. Ja. Aloha, Halloween Radio. Straks van 8 tot middernacht op aloaradio.tk. En uh, nou, we hebben net die andere ook al gedraaid. Hij staat ook op Facebook, hè? Dus uh, weten jullie dat ook weer? Ik ga eens even op Facebook kijken of daar misschien al wat uh, leuke berichtjes staan. Dus uh, zie ik dat er iemand wat gereageerd heeft in mijn berichten in de chatbox. Uh, postvak 1. Nou, tenminste één bericht. Oké, okay, maar, maar dan moet je... Wat staat er nou? Pannenlappen draaien. Oké. Okay. Ik ga vragen of mijn broertje ook luistert. Maar dan moet je wel de pannenlappen draaien. Ja, dat is waar. Want Arjan was een, een kameraad van me. En zijn uh, die, uh, die broer die heeft een leuke videoclip gemaakt. En uh, die heeft een mix gemaakt zelf. En de pannenlappen mix. Die ga ik even zoeken. Want ik weet niet of Arjan... En zijn broer nog luisteren. Ik neem aan van wel. Dus dat zal ik even doen, Arjan. Ja, ik heb het kat een beetje laat in de gaten. Ik was natuurlijk bezig met. Uh, kijk, die is ook leuk. Van uh, Lily. Lily van Gein. Ze heeft allemaal kaarsjes branden voor Hellemin vanavond. Nou, dat is hartstikke mooi, toch? En uh, als ik nog verder kijk, zie ik nog. Veel andere personen vinden dit leuk. Oké, okay. ja, dat is die fouten van me. José, Jan, José... Ik ga geen achternamen noemen. Danny, José, Nathalie... José, Jan en Danny. Danny Lobo dus. Er is nog een Danny. Oh ja, het zijn twee Denny's. Oké. Okay. Jan, José, Nathalie en José. Die... Uh... Vinden die foto leuk? Ja, het is, ik vind hem eigenlijk best wel geslaagd. Ik heb een foto van mezelf gemaakt. En dan heb ik mijn ogen weggedraaid, zo omhoog. En is net alsof ik geen pupillen heb, zo één. Zie je twee witte ogen. En dan heb ik een, een, een zaklamp onder mijn gezicht gehaald, een foto in de douche gemaakt. Ik lekker donker, ze dus die deur, doet het stik donker. Met die zaklamp onder mijn gezicht. En die heb ik op de computer. Een photoshop gemaakt, dat die lekker blauw is, die foto. En die andere foto, die heb ik in de stad gemaakt. Even kijken hoor. Ja, die heb ik in de stad gemaakt. Oh nee, dat zijn leeuwen. Ja, die leeuwen, ja, dat zegt ook wel wat hè. Dat wil ook wel wat zeggen, die leeuwen jongens. Oh nee, wacht eens even. Ik heb hem natuurlijk wel, die doodschop, zeg maar. Die heb ik op mijn pagina, ik heb een pagina heb uh, DJ Jaap Aloa Radio. Dat is dan de, de, de, de gewone Facebook-adres van mij. En dan heb ik ook nog een pagina gemaakt in Facebook. Dat is Aloa Radio. En daar staat dan onder Aloa Radio, radiostation. En daar zie je dan een sortiment van doodshoofd, zeg maar. Een soort masker is het eigenlijk meer. Ja. En mensen schikken zich rot als ze dat zien. Hè? Die, die kleur, ook in donkerblauw gemaakt. En hij is eigenlijk grijs dan normaal in het echt. Er zijn een heleboel koppen op elkaar gestapeld. En die staat aan de grote markt in de, het centrum in Den Haag. In de Winkelstraat, de grote markt, vlakbij het Binnenhof. En dan zie je zo ja, allemaal beelden. En daar staat een, een, een, een formatie beelden. En een van die beelden zijn allemaal koppen op elkaar gestapeld. Een meter of, nou, of vier meter hoog of zo. En daar heb ik een van die koppen van dichtbij gefotografeerd. En die heb ik gefotoshopt. Naar blauw toe. En een beetje donker gemaakt. Een beetje donker gemaakt. Dat wel, wel leuk, hè? Dus uh, ja, mensen. Uh, dat is lachje, dat is lachie. Oké, okay, mensen. Nou, uh, het wordt weer tijd voor een muziekje. En dan ga ik eens even kijken. Speciaal voor Arjan. En zijn broer Arjan. En Dulkeraad en zijn broer. Uh, dan gaan we eens even kijken op uh, YouTube. Dan gaan we even die pannenlappen draaien. Want dat vind ik eigenlijk best wel een leuk idee. Want ik heb me rot gelachen toen ik dat filmpje zag. Daar heb ik hem toen een keer online gezet. Pannenlappen. Nou jongens, ik... ik uh, het is heel grappig. Geluidskwaliteit is niet zo heel erg goed. Maar... Uh, ik hoor geluid op de achtergrond, maar dat ben ik zelf gelopen geloven. Pannenlappen en andere shit of zoiets. Pannenlappen. Ja, pannenlappen en zo, dat is hem. Nou, ik zal hem gelijk op, op mijn Facebook plaatsen. Dat is leuk voor de mensen. Leuk, hè? Pannenlappen en zo. En alweer dat ze niet was lachen, Matthijs van Dulkenraad heeft dit gemaakt En als je het filmpje wil zien dan ga je naar mijn, naar mijn Facebook toe hè? Dus uh, aloha, die Jaap, aloha radio En uh, hij staat uh, met een wereldbolletje, dus iedereen kan hem bekijken Dus uh, heel erg leuk de en zooi van Matthijs van Dulkenraad, de broer van Arjon. Oké, okay. nou Arjon, ik weet niet of je luistert, maar eh, het is hartstikke leuk. Ja, Hij is hartstikke leuk, dus oké, okay. nou ja, dat is dus, dus, dus, dus, dus even, even, even een beetje waar ik nou een beetje raar van stond te kijken. Ik, ik, ik zat een keer zo, zo op dat Facebook te scrollen van de week, weet je wel. Wat ik elke dag eigenlijk doe. En, eh, en er zijn mensen die zetten wel heel veel dingen erop. Hè? Zoveel dingen dat ik ja, ik kan alles wel gaan liken. Maar dan worden die mensen ook gek, dus het is allemaal eh, eh, eh, hele dingen. Maar ik doe dan de leukste, like ik dan. Maar eh, ja, het is al grappig allemaal. Dus, eh, allemaal hilarische filmpjes. Ja, dan heeft hij ook nog een mooie profielfoto van uh, Jacco die we zojuist in de uitzending hadden. En we hebben nog uh, kijk hoor. 26 minuten. En dan na 11 uur dan hoor je weer Jacco. En uh, ja, zo'n leuke profielfoto Jacco. Hey. is grappig. Oké, okay, nou ja, ik heb hier dan ook die Halloween toestanden erop staan. En morgen dan gaan we weer op de orde van de dag. Happy Halloween, zegt Marcus Italo. Dankjewel, Marcus. Oh, daar komt hij, daar komt hij weer hoor. Oh, daar komt hij. Kijk. Ja. Yo, ik kan er geen genoeg van krijgen. Nog een keer. Hoppa. Ja, lekker muziekje erbij. Nou, leuk man. Gaaf. Hij is nog gedeeld ook door Jacco. Dat is leuk. Nou, we zijn er nog een paar gekke dingen hoor, gedaan. Een foto, nou, heel veel mensen vonden hem leuk. Dit <laughs> is een fotoversie daarvan. Die, uh, ja, ik mag wel zeggen dat ik er best wel een beetje trots op ben. Angstige momenten voor deze dappere man. De laatste zendmassa in Duimdorp op 30 oktober 2014. Ik uh, ben opgegroeid in Duimdorp de eerste twaalf jaren uh, dat ik daar woonde. En er stonden allemaal radiomassen van Scheveningen. Radio. En uh, ja, Scheveningen Radio, dat was voor de communicatie tussen uh, de wal en het schip. Hè. Dus uh, als je bijvoorbeeld een vader had of een oom die, uh, die, die werkte als visserman op een van die schepen, dan kon je ze bellen via Scheveningen Radio. Daar moest je daar natuurlijk wel voor betalen, maar dan kon je, uh, als ze bijvoorbeeld bij Ierland waren, aan het vissen waren, of bij Schotland. of... En ik van, die waren een week weg of zo. Dan kon je even met ze bellen en zo. Weet je. En dat, uh, dat is 100 jaar geleden bij ze begonnen. En, uh, ja, en door de techniek, uh, de moderne communicatiesystemen... zijn die zendmasten overbodig geworden sinds 1990, als ik het goed heb. Dus ze hebben uh, vorige week die zendmasten afgebroken. En die man die in het bakkie zat om, om, om, uh, ja, om dat zeg maar... Uh, ...van elkaar te krijgen. Die, uh, ja, dat ging bijna fout. Gelukkig, uh, niks aan de hand. Maar het ging bijna fout. Dat filmpje zat ook op mijn Facebook. En uh, angstige momenten voor deze dappere man. De laatste zin was op Duimdorp. 30 oktober 2014. En ja, als kind... ...ja, ik wist niet beter dat ding stond er natuurlijk al... Uh, ...daar stonden meer masten... ...maar dat was een hele hoge mast. En uh, ja... En als je dan te midden golft, dan, dan hoorde je dan piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep want dat deden ze dus ook, morse signing. En dan zat je naar Radio Veronica te luisteren, vroeger, dat oude zendschip, de Noordenaar. Want Veronica zat natuurlijk niet ver eh, van Scheveningen af, een stipje aan de horizon kon je hem nog net zien als het helder weer was. En dan hoorde je dat piepen daar doorheen, ja, dat was best wel vervelend natuurlijk. Piep piep, piep piep piep piep piep piep want ja, er waren natuurlijk meer zenders op de middengolf en als je een platenspeler had die niet goed gehaard was hoorde je het zelfs door je platenspeler he, of, of weet ik veel wat dat was best wel vervelend nou daar hebben we dus gelukkig geen last meer van dus uh, toen kon je ver tot, tot aan de delft kon je het horen he, dat piepen door, door die uh, zenders heen en best vervelend en uh, ja, als je op uh, de FM luisterde, had je natuurlijk geen last van. Maar met de middengolf was het vaak wel last van die piepjes hoor. tot dus uh, zeker tot aan Delft kort en misschien nog wel verder ook. En als jij dan met een bakje, want toen was het nog verboden: C27 MC-bakje. Nou jongen, dan kreeg je de RCD aan de deur. De radiocontroledienst heette dat vroeger. Eigenlijk heette het weer anders geloof ik, maar goed. En dan kreeg je een boete en je was je bakje kwijt. Hè? Nou ja, toen Veronica. De luchtvaart werd gehaald en de rest is history. Ze kregen allemaal FM-piraten. Dan nou was het een nog veel groter probleem. Want vroeger had je Verenigde Kamer, Radio Noordzee en Nederland. Had je Hofstad Den Haag, eh, Radio Centraal en nog een zooi van die zenders. En daar eh, hadden ze de handen vol aan. Dus als ze Verenigde Kamer, Radio Noordzee nooit van zee hadden afgehaald, dan had je ook al die FM-piraatjes nooit gehad. Dus dat probleem was alleen maar groter geworden. Want ja. Als ze ergens tegen vecht, dan groeit het, zegt Willem de Ridder altijd. je wel bekend waarschijnlijk. En hij heeft hij in feite wel gelijk. In. Waar je tegen knokt, dat gaat alleen maar groeien. Dus ja, Nou zeg ik ook meneer Wilders. Doe het nou niet, doe het nou niet. Het wordt alleen maar groter, dus verder zeg ik niks. Maar goed, uh, iedereen zelf weet ervoor zijn. Maar we gaan een leuk liedje draaien want te zijn. We nou wel aan toegekomen, natuurlijk niet... Te lang oude hoeren op de radio. Dan willen we natuurlijk ook muziek draaien. En dan nou gaan we eens een keer een popliedje draaien. Hoor. Dat is een beetje gezellige popmuziek. Geen Rolling Stones, geen Queen, geen Beatles, geen Dierstreet, geen Armin van Buren. Ik kan ze zo draaien als ik wil. Maar ik heb geen vergunning daarvoor. Het mag wel echt de vrije muziek draaien. En dat ga ik bij deze ook dus doen. Zo, even kijken mensen. De muziek. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. En er zit best leuke muziek bij hoor. Dat is allemaal rechtenvrij. Ik mag het gaan draaien. Uh, nou, dat wisten jullie natuurlijk al. Dan heb ik hier een beentje. Hoe heette die nou ook? Dat is best wel een leuke muziek, weet je. Oh, uh, weet je. One of a million roes heet het album. Fell in love. Nou, jongens. Fell in love. Ja, oké, okay. dat is een nadeel dat, dat, dat ze vaak herhalen. Hè. Ja, dat is wel lastig. Maar goed, dat was een prachtig liedje. One of a million heette de band met Fall in Love. Oké, okay, we gaan nog even door tot, nou, laten we zeggen, tot 11 uur. Dan ga ik een paar liedjes draaien achter elkaar. Eh, wauw, wauw, wauw, wauw. Nou, dit programma wordt opgenomen en later, eh, volgende, morgen of zo, dan zal ik ze online zetten, zodat je terug kan luisteren. Eh, ik ga eindigen om eh, 11 uur, maar daarna gaan we nog wel tot 12 uur door. Hoor je dan het verhaal in drie delen met muziek eh, afgewisseld eh, van het ontstaan eh, van Halloween? Verteld door Jacco van uh, ja, op Alaua Radio. Het is nu kwart voor elf precies. En dit is Alaua Radio. Vanuit Den Haag live hier op uh, de 31 oktober. En uh, we gaan elkaar draaien. Prachtige uh, nummers. Die ik uh, op dit moment gewoon maar ervaar met mijn mouse schud. Dan kunnen we weer eens een keer even een. Hoe heet zo'n ding ook weer? Uh, oeh. Wolfuneral. Het open heet ook zo. Uh, Forest Path. Dat klinkt interessant. Nou, daar komt hij. Funeral. Of uh, Wolf funeral. Ik vind het een beetje mm, saai worden het liedje, sorry. Maar die gaan we even wat anders draaien. Misschien uh, hebben we nog wat leuke Halloween muziek. We hebben ook metal muziek. Digger. Dus, uh, Lance A lot heet het volgende nummer. En hier komt hij. Lens Allah. Daar is iets, uh... ja, nog? ja, we gaan uh, afscheid nemen van dit programma... ...maar we gaan uh, straks uh, verder met uh, Jacco... ...met het uh, verhaal over Halloween, sorry. Oké, okay. we draaien nog... Uh, ...dat was Digger met Lancelot. We gaan nu verder met de volgende band... En dat is uh, My Halloween. En uh, ja, My Halloween uh, staat er niet bij. Oh ja, Music for the Media, oké. Okay. En daarna krijgen jullie het verhaal te horen over, uh, over Halloween van uh, Jacco. Oké, okay, horen jullie me nog? Ik heb zo niet het idee dat jullie me niet horen. Oké. Okay. Uh, muziek voor uh, de media. Ik ga zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, ga straks lekker genieten van uh, uh, Jacco's verhaal over Herwin in drie delen. Met muziek uh, afgewisseld van 11 tot 12 uur. En uh, ja, zondag uh, zijn Jacco en ik er weer op Alouwe Radio om 8 uur met het programma. Tijd voor plezier mensen. Veel plezier straks met Jackootje. En nee. Uh, de mozzel allemaal, een fijn weekend. Doei, tot zondag. Jouw zender.